5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal. Meer over de lijst van gemartelde en gedode Afghanen. Die is gevonden door de Nederlandse politie. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Renate Evers. Rusland heeft geen goed woord over voor het VN-rapport over de gifgasaanval in Syrië. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken noemt de conclusies van de VN-inspecteurs gepolitiseerd, bevooroordeeld en eenzijdig. In het rapport staat dat bij de aanval in Damaskus vorige maand het gifgas sarin is gebruikt. Er wordt geen schuldige partij aangewezen. Maar volgens de Russen is het duidelijk dat de opstandelingen achter de aanval zitten. Bij een botsing tussen een stadsbus en een trein bij de Canadese hoofdstad Ottawa is een aantal doden gevallen. Volgens de Canadese politie zijn zeker vijf inzittenden van de bus omgekomen. Ook zijn er verschillende gewonden. Het is een ravage, zegt een brandweerman ter plaatse. We hadden Er veel emergency personnel hier. Our priority is getting in proper care. Aan boord van de trein is niemand ernstig gewond geraakt, zegt de spoorwegmaatschappij. Door de botsing is de voorkant van de dubbeldeksbus zwaar beschadigd. Het dorp Moerdijk zou plaats moeten maken voor de groei van de haven en de industrie. Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-minister Nijpels. Hij vindt dat de economische groei van het gebied voor moet gaan. En de ontwikkeling van zowel haven als dorp is volgens hem niet realistisch. De gemeente en de provincie Noord-Brabant zijn het daar niet mee eens... en vinden dat het dorp gewoon kan blijven bestaan. Luchtvaartmaatschappij Air France zal dit jaar opnieuw verlies leiden... verwacht het bedrijf zelf. Dat is een tegenvallen voor Air France... omdat de maatschappij stevig aan het saneren is. Het doel daarvan was om dit jaar weer winst te maken. Nu dat niet lukt, verliezen volgend jaar 2800 werknemers hun baan. Dat zijn er 300 meer dan in de oorspronkelijke saneringsplannen. De extra ontslagen hebben geen gevolgen voor de KLM. Air France en KLM zijn sinds 2003 één bedrijf, maar veel zaken worden nog apart van elkaar geregeld. De Oostenrijkse stroper, die gisteren vier mensen doodde... had een enorm wapenarsenaal, dat heeft de politie bekendgemaakt... na uitgebreid onderzoek in de boerderij van de Schutter. In een kelder onder het huis bij het Oostenrijkse dorp Melk... vond de politie meer dan 100 wapens. En ook bleek de man gestolen identiteitsbewijzen in huis te hebben. Het lijk van de stroper werd vannacht gevonden... in een brandende kelder in zijn boerderij. Uit onderzoek is gebleken dat hij zelfmoord heeft gepleegd. De machinist van de trein die vorig jaar in Amsterdam op een intercity botste... moet daarvoor worden gestraft, vindt het Openbaar Ministerie. Als de vrouw een taakstraf accepteert van 120 uur... komt er geen rechtszaak, anders wordt ze vervolgd. Bij het ongeval vorig jaar april kwam één vrouw om het leven... en raakten bijna 200 mensen gewond. De machiniste was niet alert, zegt het OM. Ze was een andere trein aan het waarschuwen, ze was aan het bellen. En uh, daardoor heeft zij 45 seconden niet opgelet. En dat gaat dan over een afstand van 500 meter op een enkel spoor. Wij vinden dat ze aan haar schuld te wijten is dat, uh, dat dit ongeluk is veroorzaakt. Volgens de Nederlandse spoorwegen is er sprake van een samenloop van omstandigheden. En de NS noemt het voorstel voor een taakstraf een zware stap. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor wiki-drinkpakjes met een vieze smaak. De fruitlimonade in de variant framboos ruikt en smaakt vies en veroorzaakt braakneigingen. Bij de NVWA zijn daar veel klachten over binnengekomen. De vieze smaak wordt veroorzaakt door een bacterie die van nature voorkomt op fruit. Het is volgens de instantie niet schadelijk, maar het advies is wel om de wiki-limonade niet te drinken. Het weer verspreidt over het land nog een enkele bui... en het koelt vannacht af tot een graad of zeven. Morgen eerst zonnige periode en wat bewolking. Later ontstaan wat buien en in de avond volgt regen. Het wordt 15 graden. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een uh, normale woensdagavondspits... met de meeste vertragingen in de regio's Utrecht en Rotterdam. In totaal 35, uh, 35 files. Een paar zaken vallen op. Op de A7 Amsterdam richting Hoorn. Tussen Afritzaandijk en Purmerend 6 kilometer. Na een aanrijding zijn Pur bij Purmerend twee rij dicht. Op de A15 nog steeds veel vertraging. Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Pernis 16 kilometer. Bij Pernis is de linker rij dicht. Daar staat nu een auto met pech. Het is een aanrijding geweest bij het knooppunt Gorkum... daarom is op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... bij het knooppunt Gorkum de verbinding naar de A27 richting Utrecht dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht... is bij dat knooppunt ook de verbindingsweg naar de A15 richting Rotterdam dicht. Op de A27 zelf richting het zuiden staat tussen Lexmond... en de brug bij Gorkum nu 8 kilometer... Expert is jarig en viert dat met supersterre-deals. Daarom geeft Expert morgen 20% korting op het winkelassortiment Philips Persoonlijke Verzorging en Kleinhuishoudelijk. Dus alleen morgen bij Expert 20% exclusieve korting op Philips. Expert begrijpt het. Dames en heren, Peugeot heeft goed nieuws. En helaas ook slecht nieuws. Het goede nieuws is, van 19 tot en met 21 september betaalt Peugeot de BTW op geselecteerde modellen.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 Radio in Journal. Lucella Carrasso. Zeven minuten over vijf is het. Straks de onvrede van Tweede Kamerleden. die geen geheime informatie over Syrië meer krijgen. Wij worden op achterstand gezet. Uh, wij kunnen dus niet beschikken over dezelfde informatie als die minister. En wij worden dus maar gevraagd door die minister om op zijn blauwe ogen te geloven. Dit omdat ze eerder uit de school geklapt hebben, volgens minister Timmermans. Eerst het Openbaar Ministerie heeft zijn lijsten in handen gekregen... met daarop de namen van duizenden Afghanen die gedood zijn in de jaren 70... en die ook gemarteld zijn. De lijsten zijn opgesteld door het toenmalige communistische regime. U hoort een verslag van Mark Hamer. Afghanistan, ruim dertig jaar geleden. We spreken over de jaren 1978 1979. Toen was er net een communistisch regime aan de macht gekomen... En die waren heel kort gezegd bezig met uh, het uitschakelen van tegenstanders en zuivering. Vertelt Thijsberger. Bij het Openbaar Ministerie hield hij zich bezig met het onderzoek van de gevonden lijsten. Lijsten die men overigens bij toeval op het spoor kwam. Uh, we waren bezig met een onderzoek naar een uh, Afghaanse meneer die in Nederland verbleef... en uh, op verdenking van betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven en gedwongen verdwijningen. En in het kader van dat onderzoek hebben wij gesproken met een uh, inmiddels hoogbejaarde mevrouw in Duitsland... En die heeft ons de dodenlijsten ter hand gesteld. Daarnaast eh, hebben we ook de hand gelegd op transportorders. En die hebben we gekregen in Afghanistan. Ja, wie staan er eigenlijk allemaal op die lijsten? Wat voor mensen? Er zijn in eerste plaats heel veel mensen. Uh, de dodenlijst bevatten de namen van, van uh, ruim 4700 uh, personen. En dat zijn uh, mensen die met name worden genoemd. En daarachter staat ook de beschuldiging. En aan de hand van die beschuldiging... Uh, kan je in de locatie kan je achterhalen uh, wat precies de reden is geweest... waarom ze zijn omgebracht. Um, er staat bijvoorbeeld de beschuldiging, beschuldiging vermeld uh, Ashrar. Uh, dat betekent schurk. En eigenlijk was, werd door dat regime van die tijd... iedereen die ook maar in verband werd gebracht met tegenstanders... of de Mujedin, werd uh, als Ashrar aangemerkt en uh, onschadelijk gemaakt. Het OM heeft de lijsten vandaag gepubliceerd op www.warcrimes.nl. In de eerste plaats is het heel belangrijk dat de informatie die daarin staat eh, onder de ogen komt van de nabestaanden. Eh, we hebben het hier over eh, personen die op enig moment eh, zijn opgepakt en waarvan de familieleden eh, dertig jaar lang nooit meer iets hebben gehoord. We hebben zelf in het onderzoek met verschillende getuigen gesproken, die dat ook ons ook vertelden hoe dat ging. Um, en die de dode lijsten voor het eerst onder ogen kregen. En daar voor het eerst iets van informatie kregen over het lot van de mensen die ze 30 jaar geleden waren kwijtgeraakt. Maar zit er nog een strafrechtelijk vervolg aan? Dat is het tweede punt. Um, de informatie die uh, hierin staat kan ook van belang zijn voor andere onderzoeken, dat klopt. Overlopende strafrechtelijke onderzoeken wil het OM niets loslaten. Thijs Bergen laat wel doorschemeren dat de informatie uit de documenten misschien ooit nog wel eens in een strafzaak gebruikt gaan worden. We spreken over Afghanistan, waar al meer dan 30 jaar uh, oorlog is. Daar zijn de meest vreselijke misdrijven gepleegd. Um, maar daar is eigenlijk in Afghanistan nog nooit iemand voor veroordeeld. Er is geen tribunaal die kijkt naar uh, dit soort zaken. Dit is dus een situatie van absolute straffeloosheid in Afghanistan. En uh, de misdrijven zijn zo ernstig... dat Nederland zichzelf verplicht heeft om daar uh, zelf naar te kijken. Dus als er iemand in Nederland is... die zich uh, schuldig heeft gemaakt aan zulke misdrijven dan uh, ziet de Nederlandse uh, overheid het als een taak... het openbaar mysterie, het als zijn taak uh, om zo'n zaak op te pakken. Er kunnen dus nog veroordelingen uitvolgen? Dat is potentieel mogelijk. Een verslag hoorde u van Mark Hamer. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... weigert nog langer geheime informatie over Syrië te delen met de Tweede Kamer. Volgens hem hebben na de vorige geheime briefing... verschillende Kamerleden hun mond voorbij gepraat... En daarom houdt hij nu zelf even zijn mond. Nou, de Kamerleden, u konden het net ook al eventjes horen, die pikken dat niet. Sterker nog, we willen zelfs een verdere argumentatie hebben... waarom de briefing niet zou mogen doorgaan. Nou, de minister vindt dat u en collega's uh, zich nou, hun mond voorbij hebben gepraat. Ja, he? dan, dan moet hij dat maar eens komen uitleggen. Ja, kijk, er is van alles over te zeggen. Uh, ik ben toen vooral erop ingegaan hoe lastig het is als Kamerlid... om je informatieplicht je goed te laten informeren... te combineren met publiek het debat uh, voeren... Volgens mij hebben meer leden uh, dat gedaan. Ik zag daar zelf geen uh, probleem in. Uh, maar nogmaals... en, en dat ziet u nog steeds niet? Nee dat, nee, dat zie ik nog steeds niet. Nou, ik heb uh, op dit moment alleen maar behoefte aan een debat met meneer Timmermans. Dat hebben we morgen om half negen. En dat is voor mij voor dit moment genoeg. Dat zijn hand en broeken van de VVD. Een van degenen die uh, vorige keer na afloop zei... ik heb niet zoveel nieuws gehoord. In ieder geval is mijn standpunt niet uh, gewijzigd. Meneer Omtzigt van het CDA, goedemiddag. Goedemiddag. En vond u eigenlijk dat Ten Broeke daar toen zijn mond mee voorbij had gepraat? Nee, niet echt, nee. Niet echt? Of zit er wel iets in de kritiek van Timmermans op de Kamer? Nou ja, ik, kijk, ik, had graag, ik heb destijds gevraagd om een openbare briefing... En, maar van het laatste gedeelte misschien vertrouwelijk is. En Zo'n briefing hebben we bijvoorbeeld gehad... toen wij PC-traketten naar eh, Turkije stuurden. Want dan kan iedereen kennis van nemen wat er in het openbaar gedeelte is... en van die geheime informatie blijft dan geheim. CDA-fractie vindt... als je dan een geheime briefing hebt... Hè, we hadden die van openbare, dan zeg je helemaal niks. We hebben we toen dus ook niet gedaan. Na afloop bedoelt u? Na afloop, ja. Maar dat is heel onbevredigend... want op basis van die geheime briefing... moeten wij als fractie een standpunt innemen... en bijvoorbeeld de regering wel of niet steunen als zij uh, politiek een actie in Syrië steunen. Terwijl de kiezer dan niet begrijpt waarom u dat wel of niet doet. Inderdaad, en die kiezer die moet dat kunnen begrijpen. Dus ik had ook het liefst dat Amerika gewoon zei... van, nou dit is het bewijs dat we hebben. Zoals ze destijds in Irak deden en toen zaten ze ernaast. Um, dit soort bewijsmateriaal, dat, dat, dat hoop ik... dat in ieder geval gedeeltelijk gedeeld kan worden. He, bepaalde bronnen moeten geheim blijven. Dat geloof ik onmiddellijk. Dat, dat snap ik wel. En ja, um, daarom... Uh, hadden wij in ieder geval, het, uh, als we het dan niet openbaar kunnen krijgen... het vertrouwelijk uh, willen krijgen, zodat we kunnen inschatten... of de regering juist inschatting maakt. Dat is ook een les die wij gewoon geleerd hebben van, uh, van wat er in Irak gebeurd is. Ja, dat begrijp ik. En dan kom ik toch terug op mijn, mijn eerdere vraag. Heeft Timmermans een punt? Hadden die andere Kamerleden... beter helemaal hun mond kunnen houden na de vorige bijeenkomst? Wellicht hadden één of twee Kamerleden wat minder kunnen zeggen. Maar als Timmermans dat vindt... Dan moet hij dat niet in een brief aan de Kamer schrijven, moet hij dat aan de voorzitter schrijven. We hebben twee, drie jaar geleden de uitgelekte miljoenennota gehad. Regering woest. Bleek een Kamerlid gedaan te hebben. Hebben toen een onderzoek naar gedaan. Heeft 200.000 euro gekost. En daaruit kwam naar voren: als het gebeurt, dan moet je opsporen wie het gedaan heeft. We hebben het reglement van orde toen veranderd. En dan kan een persoon die gelekt heeft... gewoon bijvoorbeeld de maand uitgesloten worden van volgende vergaderingen. Nu zegt Timmans gewoon, ja, er is gelekt. Zonder precies te ja, zeggen waar. wel gelekt. Uh, de, er werden gewoon interviews gegeven. We hebben ze ook nog uitgezonden twee weken geleden. Ja, maar dan moet hij ook naam en toenaam noemen. Want nu uh, doet hij alsof iedereen uh, daar van alles heeft lopen te vertellen. Als hij vindt dat er gelekt is, dan moet hij zeggen van... nou, dat kan niet... Moet hij zich met de voorzitter verstaan? Heeft hij niet gedaan, want dat heb plenair in de vergadering gevraagd, van bent u naar de voorzitter geweest? De, aan de voorzitter gevraagd, heeft de minister met u dat, uh, uh, zoiets uh, gevraagd? N niet dus. En dan uh, kan de Kamer eventueel overwegen of dat het geval is en dan actie ondernemen. Want natuurlijk moet je uh, niet delen wat er bij de geheime dienst is, want anders heb je natuurlijk geen geheime dienst. Ik bedoel, dat is in de aard der zaken. Nu krijgt u niet de informatie die u anders wel had gekregen. Uh, ik begrijp dat u daar niet veel over kan zeggen. Misschien weet u het niet eens. Maar wat voor soort informatie loopt u nu mis? Gaat dat nog altijd over die gifgasaanval in Damascus? Ja, dat gaat over die gifgasaanval in Damascus. Daar heeft de regering nu van gezegd. Um, um, naar aanleiding van nieuw bewijs um, de, uh, kunnen wij zeggen... dat met aanzekerheid de waarschijnlijkheid... het regime van Assad dat willens en wetens gedaan heeft. Nou, dat is interessant, want um, twee weken geleden zeiden ze... dat weten we niet, we hebben daar geen bewijs voor. En u wilt nu het onderliggende bewijs zien... Ja, en dat is wel ongeveer de les die we van Irak geleerd hebben. Hè? Want daar is op een gegeven moment zei hij dat hij biologische wapens had. Nou, jaren later bleek dat informatie afkomstig van een asielzoeker. die een hekel had aan het regime van Saddam Hussein. en die zich bij de Duitse geheime dienst gemeld had. en die het uit zijn duim gezogen bleek te hebben. Dus wij willen. En nou ja, ook die presentatie van Colin Powell. en de Veiligheidsraad over de nucleaire wapens van Saddam Hussein. bleek ook niet echt zo accuraat te zijn. Dus um, ja, het zou goed zijn als, uh, als dat geveer kan Wat ik zeg: de eerste voorkeur is nog altijd dat zoveel mogelijk informatie ook gewoon openbaar wordt. Ik begrijp echt niet waarom men helemaal niks openbaar kan maken, waarom men niet alles openbaar kan maken. Dat snap ik weer wel. Ja, morgen dus een debat. Morgen begrijp ik net van hand en broeken. Uh, daar gaat u in eerste instantie zeggen dat Timmermans zich tot de Kamer moet wenden met dit verwijt tot de Kamervoorzitter en niet de Kamer. Ja, maar het was eigenlijk wel de bedoeling dat we niet een debat over procedures gingen houden. Maar wat er in Syrië op dit moment gebeurt... Hè? er zijn meer dan 100.000 mensen omgekomen. Twee miljoen mensen naar buiten gevlucht... en vier miljoen mensen binnen Syrië... die verstoken zijn van de eerste levensbehoeften. waar binnenkort de meest verschrikkelijke ziektes en dergelijke kunnen uitbreken. En de wijze waarop wij als wereldgemeenschap ervoor kunnen zorgen... dat daar weer enige vorm van uh, wapenstilstand uitbreekt. En dat heeft mijn allergrootste prioriteit... en die is wat groter dan hier bakkeleien over het uh, wel of niet bepalen wanneer wie wel wat niet gezegd heeft. Uh, ik vind die crisis daar net even iets te groot. voor. Dus dat zal mijn hoofdinbreng zijn namens het CDA. Pieter Omtzigt, dank u wel. Graag gedaan. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Met ook altijd de verkeersinformatie, Jolanda. Goed nieuws over de A7. Daar zijn de rijstroken weer open. Amsterdam richting Hoorn. Bij Purmerin nog 3 kilometer. Ook is de rijstrook weer open op de A15. Maar het zal wel even duren voordat daar de file oplost. Tussen Rozenburg en, nee, en Pernis nog zo'n 14 kilometer richting Rotterdam. <tied> 2007, Robbie Williams samen met de Pet Shop Boys. She's Madonna. Oud-minister Nijpels heeft een advies uitgebracht over de toekomst van de gemeente Moerdijk. De haven en het dorp, want de haven die moet groeien en daardoor komt de dorp in de knel. Om de telkens terugkerende problemen te voorkomen, is het het beste om het dorp dan maar op te heffen. Zo uh, is de strekking van het advies. Jeroen de Jager, jij bent in Moerdijk. Um, ja. We hadden het er eerder al over, niet, niet eens iedereen schrikt daarvan hè, in Moerdijk. Nee, de reacties zijn wisselend. Je hebt hier de, de, de nieuwe bewoners. De import wordt dat uh, wel genoemd. Ja, die ja. kunnen makkelijk verhuizen. Die hebben geen band hier met het dorp. Heel veel mensen zijn wel afhankelijk natuurlijk van die haven. Die zien uh, ja, eigenlijk liever die haven groter worden... zodat ze hun werk kunnen behouden. En er zijn natuurlijk uh, de echte Moerdijkers... Uh, uh, die nog niet op leeftijd zijn. Die willen gewoon hier blijven wonen. Ik ging even naar het dorpshuis om te horen... hoe de dames die daar aan het kaarten waren erover denken. Ja, maar we denken hier nou? We zitten tussen de A17, de A16. Je zit daar aan het water, daar is de industrie. En ze willen daar een logistiek gebeuren gaan uh, ja. doen. Dus ja, wat schiet er over voor ons? Maar goed, Nijpels zegt nu Moerdijk opheffen. Ja, we zullen Nijpels opheffen. En wat zou dat dan betekenen als Moerdijk wordt opgeheven? Dat zal er wel ergens anders een plekje moeten gaan zoeken. Een Zevenberg of zo, want daar doen ze dikwijls genoeg huizen bouwen. Ja. Zou het erg zijn uiteindelijk als Moerdijk ophoud te bestaan? De oude moerijkers die willen niet wel blijven zitten... maar er zit zo ontzettend veel... import, nou, ja, dan noemen wij import alles wat... want die komen hier een paar jaar wonen... en dan vertrekken ze weer... en dan komen er weer anderen en... oh, schijt maar uit, het is gewoon een... Uh, rotzooike. We moeten het ermee doen, hè. Want we hebben gewoon niks in te brengen... en dan denken ze, nou, die... die, die, die, die 800, 900 mensen die nog hier zitten... Ja, die acht, 900 mensen die nog hier zitten... die kunnen ja, wel opstappen, denk ik dat deze mevrouw bedoelt. Uh, Ad Meulen, u bent hier van uh, het hart van Moerdijk. De ja, bewonersorganisatie die met nog meer pleit voor het bestaan van Moerdijk. Hoe lang loopt deze discussie eigenlijk al over het opheffen? Nou, deze discussie loopt al jaren. Iedere keer steken het de kop op en dan is Moerdijk opheffen niet. Er worden geen beslissingen genomen. men blijven om de hete brei heen draaien. En vindt u dat Nijpels nu een duidelijke beslissing neemt? Nee, dat is ook weer een uh, po puur politieke beslissing... Uh, die uh, Nijpels uh, al heel lang heeft, sinds uh, dat hij in Brabant gewoond heeft. Het hij was ook... ooit burgemeester, bergen op ah, hij was in Ber nee, in Ber nee, in bergen op je wethouder. Breda bedoel ik? Daar komt hij vandaan, burgemeester in Breda. Ja. Toen heeft hij ook al van die uitspraken gedaan... over de uitbreiding van de haven. Aan het begin van de havenstrategie heeft hij ook die uitspraak al gedaan. Dus dit is voor mij is dit niet nieuw. Eigenlijk voordat hij begon met die adviescommissie... Ja. zei hij al, opheffen dat door. Ja, toen hebben we eigenlijk al uh, dat losgel losgelaten. En toen hebben wij uh, als Hart van Moedijk en de SBBM, dus uh, Stichting Buiten Ruid-Moerdijk, uh, al gezegd: uh, we wouden hem vragen. omdat je van tevoren aan een vooro ja. ingenomen standpunt had. Ja, ja, ja, ja. Levert veel onrust op, lijkt mij, hier in het dorp. Op ja. deze manier krijgen we onrust, zitten we niet op te wachten. Want we hebben een dorp, een mooi dorp, het ligt goed, we hebben werk in de buurt. En we willen het dorp leegbouwen en dat kan. Maar er moet we wel samenwerking zijn. Maar als er echt die, die zware ontwikkeling komt, wat eigenlijk Nijpels in zijn brief zegt, nou dan is niet alleen nog Moerdijk in de problemen. Dan komt Larenswal u in de problemen, Zevenbergse hoek, Zevenbergen en klundert. Dat betekent dat de gemeente Moerdijk ophoudt te bestaan. Ja, Nijpels, Nijpels zegt dus opheffen, maar de burgemeester zegt: nee, dat is helemaal niet nodig. Nee, het is, het is ook niet nodig. Maar dan wat moet je... gaat er dan nu gebeuren? Wat denkt u op den duur? Nou, op de duur wordt het misschien wel onleefbaar. En we moeten uitkijken voor een sterfhuisconstructie... want daar zitten we echt niet op te wachten. Beslissen ja. ja of nee. Nou. Weg of blijven. En dan leefbaar houden. Daar gaan we het over we hebben. Er, uh, zometeen om kwart over zes, uh, Lucelle. hebben we de burgemeester hier uh, van, uh, van Moerdijk, uh, Jacques Kleif... Die, uh, die komt naar het café. Café De Put. Café De Put. Maar ze zitten niet allemaal in De Put. Sommigen wel daar in Moerdijk. Jeroen de Jager... Veel somberheid gisteren over de kabinetsplannen die werden gepresenteerd. Maar bij Fokker ging de vlag uit. Want het besluit om 37 JSF's te kopen leverde veel werk op. Zal veel werk opleveren voor onze luchtvaartindustrie. Daar zijn ze vooral in Hogeveen blij mee. Dat is een regio die geplaagd wordt door een hoge werkloosheid. Jeroen Schutteijzer laat zich rondleiden bij Fokker Hogeveen. En uh, dat doet hij, uh, wordt gedaan door topman Hans Butker. We gaan nu de JSF-ruimte in, hè? Ja, klopt. Heeft u natuurlijk een pasje voor nodig. een pasje, want daar mag niet iedereen zomaar in inderdaad. Nou, gisteren heeft Nederland dan besloten dat we inderdaad JSF's gaan kopen. Wij vinden het vooral belangrijk dat er een besluit is. Want wij zijn al zo'n tien jaar bezig met de ontwikkeling van onderdelen voor de JSF. U heeft al heel veel geïnvesteerd. We hebben ongelooflijk veel geïnvesteerd. Meer dan 80 miljoen al. Dus de vlag kon uit gisteren. En voor ons is het natuurlijk heel belangrijk dat er ook duidelijkheid is voor de vele werknemers die we hier hebben. Want die hebben best wel wat in onzekerheid gezeten de afgelopen jaren. Er werken hier nu 300 mensen aan onderdelen van de JSF. Wat voor onderdelen zijn dat? We maken hier alle deuren. In een JSF-toestel zitten ongeveer 15, 16 deuren. En al die deuren, dat zijn stelfdeuren. Die zijn dus ook op de radar niet zichtbaar. En de flapperons, dat zijn de vlakken waarmee het vliegtuig stuurt, zeg maar. De stuurvlakken. Dat is daar achterin, hè? Zo eens ja. even kijken? Ja, we mogen niet al te dichtbij komen, maar een klein beetje dichterbij mag wel. En op de radio zien we toch niks, hè? Nee, dat klopt. We zitten nog in de aanloopfase, dus wij volgen één op één het tempo natuurlijk van, van Lockheed Martin in Fort Worth. Het zijn zo'n 40 toestellen per jaar. En dat gaat in 2016, 17 naar zo'n 150 toestellen per jaar. Nou ja, u kunt het rekensommetje maken. Als je van, van 40 met zo'n 300 mensen naar uiteindelijk 150 toestellen per jaar gaat... dan zit een, een factor 4 op. En dat is fors voor de werkgelegenheid. Zijn er natuurlijk mensen die denken van ja... Die gaat u lekker goedkoop uit andere landen halen. Uit Oost-Europa bijvoorbeeld. Nou, u ziet wel dat dit niet werk is waar, waar heel makkelijk zeg maar, iedereen aan te werk gesteld kan worden. We hebben een eigen opleidingsschool hier in Hogeveen. ook. Wij hebben een lang traject nodig om mensen op te leiden. En op dit moment zijn dat vooral Nederlanders. Het besluit van gisteren levert gewoon 30 jaar werk op. Vorig jaar is er nog een onderzoek geweest door de overheid zelf... dat het 70.000 manjaar werk is. Dat zijn getallen dat natuurlijk gigantisch. Het is het grootste vliegtuigprogramma ter wereld op dit moment. Het is dus ook heel belangrijk voor de BV Nederland. De JSF is een van de, de pijlers onder, het, onder zeg maar de luchtvaartindustrie in Nederland. Er werken zo'n 15.000 mensen in Nederland. En dan gaat het natuurlijk om banen, maar het gaat ook om innovatie. We ontwikkelen best wel veel, dat doen we ook samen met universiteiten, dat doen we samen met kennisinstellingen. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook een programma hebben waar je het uiteindelijk op kwijt kunt. En het is een hoogvolumeprogramma en dat is vrij uniek ook voor Nederland. Dus een hele belangrijke pijler onder innovatie en werkgelegenheid. Ton Bargeman is wethouder in Hogeveen. Wat betekent dit voor de regio? Ja, het betekent in ons beeld rond de 600 arbeidsplaatsen direct. Maar ook dat we toeleveranciers kansen krijgen... waardoor de werkgelegenheid ook indirect... nog minstens 300 banen zou kunnen gaan opleveren in de toekomst. Want u heeft hier te maken met een gevangenis die dichtgaat, een kazerne... Er verdwijnen hier 1500 arbeidsplaatsen. Ja, dit is een, dit is een mooie kans. Uh, we zullen wel heel veel moeten gaan doen aan uh, opleiden van mensen. Uh, leren werken, werken leren. Nou, dat, dat hoort bij ons dat we samen met bedrijfsleven en met onderwijs kijken... hoe we mensen op die plekken kunnen krijgen waar ook vraag naar is. Eindelijk is goed nieuws. Ja, eindelijk is goed nieuws na heel uh, lang uh, Alleen maar naar beneden, naar beneden en nu uh, weer de, de drive naar boven. Al is Tom Bareman, wethouder in Hogeveen. Met Lexus Deal and Drive kunt u, als u vandaag nog beslist... woensdag 25 september al genieten van uw nieuwe CT200H. Dat is al binnen een week. Maar we kunnen ons voorstellen dat zelfs dat lang lijkt... als u zich verheugt op uw rijk uitgeruste Lexus.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 Schatje, wie was die vrouw die vannacht je telefoon aannam? Uh, mijn nieuwe secretaresse. Onzin, dat kan je helemaal niet betalen. Echt wel, deze kost maar 30 cent per dag. I-receptionist e is er voor jou. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Probeer i-receptionist e nu de eerste 30 dagen gratis. I-receptionist.nl, e de telefoondienst voor het MKB. Dit is Radio 1. Het is half zes geweest. U krijgt het NOS-journaal van Renate Evers... Duitsland heeft Syrië tussen 2002 en 2006 chemicaliën geleverd... die kunnen worden gebruikt voor de productie van sarin. Dat heeft de Duitse regering toegegeven na vragen uit het parlement. Volgens het ministerie van Economische Zaken is destijds zorgvuldig gekeken... naar het risico dat Syrië de grondstoffen zou gebruiken om chemische wapens te maken. En daar waren geen aanwijzingen voor, zegt het ministerie. De grondstoffen konden ook voor het maken van tandpasta worden gebruikt. In mei werd bekend dat Nederland in 2003 ethylene aan Syrië heeft geleverd. Syrië zei dat het middel zou worden gebruikt voor het maken van antivries. Maar het kan ook worden gebruikt voor het maken van mosterdgas luchtvaartmaatschappij Air France zal dit jaar opnieuw verlies leiden. Dat verwacht het bedrijf zelf. Dat is een tegenvaller voor Air France... omdat de maatschappij stevig aan het saneren is. Volgend jaar verdwijnen daarom nog eens 300 banen... bovenop de al aangekondigde 2500 uit de oorspronkelijke saneringsplannen. De extra ontslagen hebben geen gevolgen voor de KLM.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 En voor de tweede keer in zijn leven wordt de Japaner Kohei Hino dakloos door de Olympische Spelen. Toen Japan in 1964 het sportevenement hield, moest hij zijn huis verlaten en zijn tabakswinkel opgeven. Nu de Spelen in 2020 terugkomen naar het land, is de 79-jarige Hino weer de klos. Ook nu wordt de wijk waar hij woont gesloopt en ook nu raakt hij zijn tabakswinkeltje kwijt, doordat er een nieuw stadion moet komen. En dat is zover het nieuws van dit moment. Het weer Gerrit Hiemstraat. Er trekken nog steeds buien over het land. Die zitten nu vooral in het binnenland. In het westen van het land is het nu even droog. Dat is maar van tijdelijke aard. Want uh, ja, later vanavond en vannacht dan kunnen er toch weer wat buien ontstaan. De meeste dan weer aan zee. In het binnenland ook nog een enkele. Maar daar zijn ook brede opklaringen. Op beschutte plaatsen kan wat grondmist ontstaan. En de temperatuur daalt naar een graad of 12 dicht bij zee. Tot 7 graden plaatselijk in het oosten. En morgen is het op zich mooi weer met zon en stapelwolken. Maar helemaal droog blijft het niet. Plaatsen kan er toch nog een enkel buitje ontstaan. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen steeds meer hoge bewolking binnen. En in de avond dan trekt er weer een regengebied over het land. Het wordt morgen overdag zo'n 14 à 15 graden. En de wind waait morgen uit het zuidwesten is matig. Windkracht 3 tot 4. Morgenmiddag en avond wakker de wind aan zee aan naar vrij krachtig, mogelijk krachtig windkracht 6. Vrijdag begint de dag met wolkenvelden en ook kan het dan nog wat regenen. Maar later klaart het wat op. Het wordt vrijdag 17 graden. Na vrijdag wordt het droog en rustig najaarsweer. Het wordt in het weekend zo'n 18 graden. Wel neemt de kans op mist toe, vooral in de nachten en ochtend. Hoe is het met de avondspits? Jolanda van der Velden. Het is eigenlijk een vrij normale avondspits. De meeste vertraging bij Utrecht en Rotterdam. Bij elkaar zo'n 130 kilometer file. Toch een aantal zaken die opvallen. Op de a 10 ring west-richting Den Haag... een aanrijding voor de Continental 2 kilometer. Daar is de linker reishok dicht. Een is gestrand op de A27 Breda... richting Utrecht bij Nieuwegein 2 kilometer. De rechter is dicht. Door een politiecontrole op de A27 Utrecht... richting Almere. Extra drukte nu... Tussen tussen Beeldhovenhuizen 6 kilometer. Kapotte auto op de A50 Arnhem richting Oost... tussen Knopend Grijsward en Hetere 4 kilometer. Daar is de rechterreishok dicht. Ik vergeet bijna de langste file van vanavond. De A15 Maasvlakte Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en Pernis 16 kilometer. Raar. Als ondernemer wilt u precies weten wat uw concurrent uitspookt. Kent u zijn prijzen, zijn spaaracties en zijn Facebookpagina...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 En jij? Kijk op unicef.nl, wat jij kunt doen. Maak uw medewerkers deze kerst eens echt blij. Kijk op www.kadeaubon.nl Bijna zeven minuten over half zes is het. De Duitse literatuur, literatuurcriticus Marcel Reiger-Ranitski is overleden. Hij leidde meer dan 15 jaar de literatuurredactie... van de Frankfurter Allgemeine Zeitung... en presenteerde van 1988 tot 2011 het Literarische Kwartet. Dat is de literatuuruitzending van ZDF. Voor dat laatste kreeg hij in 2008 een prijs, alleen... Ik neem deze prijs niet aan. Ik had dat, werden ze denken en zeggen, vroeger sollen. natuurlijk... Maar ik wist niet wat hier op me wacht, wat ik hier erleben werde. Ik gehöre niet in deze reihe, die heute, misschien zeer terecht, prijsgekrönt is. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Uh, Wouter, hij kwam hier om zijn prijs op te halen, maar uh, kwam hem niet ophalen, want hij weigerde hem zo te horen. Ja, precies. Die Duitse tv-prijs is een enorm gala... waar heel tv-maker Duitsland van alle zenders dan bijeen zit. En volgens hem zelf wist hij toen niet dat hij die prijs zou krijgen. Uh, hij vond het afschuwelijk dat hij met al die pulp... zoals hij dat noemde, al dat goedkope vermaak... geëerd zou worden. Dus in plaats van een dankreden... hield hij toen hij de prijs kreeg een enorme scheldkanonade... op hoe plat de televisie tegenwoordig is en weigerde die prijs. Het geeft eigenlijk heel goed aan, dat fragment, hoe, hoe eigenzinnig hij was. Heel, een heel begaafd spreker. Iemand die alles ofwel... helemaal de hemel in kon prijzen ofwel... Meteen en de grond in boren, heeft daarmee natuurlijk veel vrienden en vijanden gemaakt... en inderdaad tientallen jaren in Duitsland het debat over literatuur bepaald. Want zo ging hij ook om met, met de boeken en de schrijvers. Het was of fantastisch of niks... Ja precies, hij presteerde het echt om een boek volstrekt met de grond gelijk te maken. Uh, bijvoorbeeld in zijn literaire kwartet op, op het ZDF. Uh, dat heeft hem ook bij een heel groot publiek bekendgemaakt. Maar goed, daarvoor was hij al uh, bijna de hele jaren zeventig lang chef literatuur van, sorry, uh, chef literatuur van die tijd Daarna bij de Frankfurt Allgemeine, was bevriend met veel Duitse schrijvers. Uh, maar heeft in dat televisieprogramma later, waardoor hij zo bekend is geworden... bijvoorbeeld ook heel veel schrijvers groot gemaakt in Duitsland. Onder andere ook de Nederlandse auteurs Sees Notenboom en Moulis. die Moulis daardoor in Duitsland heel populair geworden. Um, hij heeft daarna altijd ook altijd een soort haat liefdeverhouding verhouding gehad... met de televisie, want zijn programma was heel populair... maar het grootste deel van de tijd wordt er op televisie... natuurlijk niet over boeken gedebatteerd. Nee, En, en, um, en, en nu nog wel, of sinds hij ermee gestopt is helemaal niet meer? Is het alleen nog maar pulp om met zijn woorden te spreken? Nou ja, dat mag iedereen zelf zeggen. Hij zei zelf in die toespraak bij de, bij de prijs... dat er natuurlijk ook mooie culturele programma's op arten zijn. Maar dat geeft natuurlijk ook wel een beetje de, de intellectuele hoogmoed aan van zo iemand. Um, ja goed, dat was natuurlijk iemand die, die leefde voor de literatuur... eigenlijk al als, als kind verliefd werd op de Duitse literatuur... hoewel hij zelf helemaal geen Duitser was. Um, en dat zijn leven lang heeft volgehouden. En het dus inderdaad prachtig vond om daar op televisie over te vertellen... maar daar geen prijs voor wilde hebben. Nee, want hij was niet Duits. Waar kwam hij vandaan oorspronkelijk? Nou, hij werd geboren, geboren in Polen en zijn ouders waren Poolse Joden... Uh, eind jaren 20 zijn ze naar Berlijn verhuisd, uh, waar hij naar het gymnasium mocht en waar hij de liefde voor de Duitse literatuur ontdekte. Maar na het eindexamen waren hij tussen de nazi's aan de macht in Duitsland en mocht hij niet studeren. Net als veel andere joden moest hij naar het ghetto, in zijn geval naar Warschau. Hij heeft daar drie jaar vastgezeten, samen met natuurlijk honderdduizenden joden, uh, maar is toen samen met zijn vrouw uh, gevlucht uit het ghetto van Warschau, de laatste twee jaar ondergedoken gezeten. En in een interview zei hij een paar jaar geleden nog dat hij daar nog steeds elke dag aan die verschrikkingen in het ghetto moest denken. Pas in 1958 kon hij weer in Duitsland gaan wonen en is toen inderdaad in de literatuur gegaan. Uh, zijn vrouw is trouwens ook heel oud geworden met wie hij samen dat allemaal overleefd heeft, zijn hele leven heeft doorgemaakt. Uh, twee jaar geleden is hij overleden en nu hij zelf 93 jaar oud. Marcel rijgen Raninsky, Wouter Meijer hoorde u vanuit Berlijn. Dan, die lijsten die zijn gevonden met daarop bijna 5000 namen van Afghanen die eind jaren 70 door het toenmalige regime zijn gedood in Afghanistan. Het openbaar ministerie eh, hier in Nederland heeft die lijsten in handen, heeft ze nu openbaar gemaakt, zodat nabestaanden op zoek kunnen naar verwanten. Olivier Immig is Afghanistan en Pakistan deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. De Nederlandse politie eh, heeft die lijst gevonden bij een onderzoek naar een Afghaanse vluchteling eh, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden. Was het bestaan van dit soort lijsten bij u bekend? Ik wist wel dat er uh, allerlei bureaucratische instellingen waren... in de tijd waar het over gaat, eind jaren zeventig... Uh, die allerlei dingen bijhielden. Maar dat dit soort lijsten zo heel duidelijk voorhanden is, nee. Nou, die man heeft ze kennelijk meegenomen, uiteindelijk hier uh, terechtgekomen. Uh, was het gangbare praktijk om, om op deze manier... met tegenstanders van het communistische regime om te gaan? Werden die inderdaad met duizenden uh, vermoord? Ja, dat kun je wel stellen. Zeker naarmate het regime verder in het nauw kwam. Het heeft uh, een een macht uitgeoefend. Een puur Afghaanse partij. Uh, van juli 78 tot december 79. Daarna werd het gesteund door de Sovjet-Unie. En heeft het nog tot 89 in zadel gezeten. Uh, ja... Zo deden ze dat. En wie zorgde voor die tegenstand? Wie zijn die mensen die zijn overleden, die zijn gemarteld en vermoord? Dat zijn een paar uh, belangrijke groeperingen in de Afghaanse samenleving zelf. Alleen al omdat ze het lezen en schrijven machtig waren. Natuurlijk, allereerst de geestelijke tegenstanders te weten de molla's, de islamitische voormannen, zo u wilt. Maar ook stamleiders en dorpsoudsten... die niets met het regime ophadden van de communisten... die wilden tenslotte land onteigenen... en de islam een heel eind terugdringen. Een andere belangrijke groepering was natuurlijk... de, de politieke tegenstand binnen de partij zelf. Want hoewel die in 1965 werd opgericht... en echt de bedoeling had om uiteindelijk lang en stevig aan de macht te blijven... bestonden er enorme tegenstellingen tussen gematigden en radicalen. Ja, en, en veel tegenstanders zijn uit de weg geruimd. Uh, waren er mogelijkheden voor Afghanen... die in die jaren familieleden zijn kwijtgeraakt, want dat gebeurde er... om actief naar die vermiste personen te zoeken... of is dit voor het eerst dat je, dat je bewijs kan vinden? Het werd in de, in de loop der jaren steeds moeilijker in Afghanistan... om daar überhaupt jezelf veilig te bewegen. Dat is het eigenlijk vandaag nog steeds. Jammer genoeg... Uh, nee, kort gezegd, uh, dat was erg lastig. Ja, en nu, nu is deze lijst ervoor. Ziet die lijst van voldoende informatie, denkt u, voor, voor nabestaanden? Of is er meer nodig? Als er namen opstaan, zullen toch de nabestaanden die nog leven. Want het gaat over minimaal 30 jaar geleden. Uh, zich toch moeten wenden tot een instelling... die ze kan vertellen dat die lijst überhaupt bestaat. Want veel afgaan hebben geen goed contact met dit soort instellingen. Nee, En weten, als ze in Afghanistan zitten, misschien ook hier niet van? Nee, dat denk ik zeker. Ja. De, het is nog niet bekend. En brengt die lijst het onderzoek naar deze jaren uh, verder? Ik neem aan van wel, omdat er vrij veel onduidelijkheid bestaat... over de precieze te tegenstellingen tussen de gematigde en radicale groeperingen... binnen de Afghaanse communistische partij. En hoe de machtsspelletjes zijn gespeeld. We weten wel dat alle leiders uit die tijd een ongelukkig einde zijn uh, tegemoet gegaan. Nou, en en uh, zou, zou het huidige regime er iets voor voelen dat die lijsten ook in Afghanistan gaan circuleren, zodat mensen er kennis van kunnen nemen? Dat hangt er maar vanaf wat voor namen erop staan. Als uh, meneer Karzai en aanverwante uh, geesten, zeg, zou je kunnen zeggen, zich uh, niet bedreigd voeren... door het voorkomen van namen van bekende Afghanen op die lijst. Zou het nog wel eens kunnen, ja. Ja, want de stroom in Karzai, hoe stond die in de jaren 70 tegen, tegenover het regime? Want ze wisselen daar ongeveer stuivertje wie er aan de macht ja, is. Ja, toen was Karzai nog een jonge man. En maar de stam waar hij vandaan komt, zijn De stam waar hij vandaan komt is tegenwoordig toch voornamelijk uh, Taliban georiënteerd. Dus en dat radicaal. waren weer de tegenstanders van de communisten. En dat destijds. waren de tegenstanders van de communisten, ja. Goed, de lijsten zijn in ieder geval hier uh, nu openbaar gemaakt... door het Openbaar Ministerie. Meneer Immig, dank voor uw toelichting daarbij. Goedemiddag. Goedemiddag vrij normale avondspits, zei je, Jolanda van der Velden. Ja, dat is het wel. meeste vertraging in de regio's Utrecht en Rotterdam. Maar toch hier en daar weer aanrijdingen. Uh, onder meer op de A7 hoorn richting Den Oever. De weg is voorlopig zo goed als dicht bij Den Oever. Verkeer kan er alleen via de vluchtstok langs. Het was een aanrijding met meerdere auto's. En er zal waarschijnlijk ook technisch onderzoek nodig zijn. Dus dat gaat nog een tijdje duren. Ook een ongeluk op de A10. De ring Amsterdam-West richting Den Haag. Voor de Coentenol twee kilometer. De weg is ook tijdelijk dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de Oostkant via de Zeeburger Tunnel. En de file door de politiecontrole op de A27 Utrecht Almere... bij huizen nog 6 kilometer. Politiek op Twitter. Ja, ik, ik wil de misschien wel meedoen. Ik wil de misschien wel meedoen. De Dat zeg ik meer over u. u had, dan over heren, was, heren, mag ik u het verzoen was, niet echt, door elkaar te ja. schrijven? Want niemand kan het verstaan. Ja, de tweet over politiek die komt vandaag vanuit de sportwereld en gaat over dit debat van gisteravond. De tweet is van sportbestuurder Joop Alberda. Hij twittert: Land in crisis. debat van gisteren is schokkend. Alleen ego, partijstandpunten. Zou sport zo'n team succesvol noemen? Ik bespreek het met Ferry Mingelen, die het debat waar dit over gaat leiden. Ferry, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, Goedemiddag. Ja, middag middag, ja. ja, net nog. Dat waren de fractieleiders hè, ja. over de miljoenennota. Hoe, als je het zo terug hoort, hoe heb jij het ervaren? Uh, geanimeerd. <laughs> mm, mm, dat meen je niet. Uh, nou ja, weet je, kijk, het, het is een kwestie van kiezen. Als je uh, ervoor kiest om zes fractievoorzitters. Uh, uh, aan het woord te laten over het beleid met zoveel verschillende kanten... en zij willen tegenover elkaar ook nog duidelijk maken... en tegenover de kijker waar de verschillen liggen... wat hun wensen zijn en wat ze tegen het kabinetsbeleid hebben... dan komt er een heleboel langs, dan wordt er een heleboel gepraat... een heleboel gediscussieerd en een heleboel in de reden gevallen. Uh, je kan zeggen, dan is het niet altijd duidelijk wat precies de standpunten zijn. Nee. Dat klopt, want dat was mij ook niet altijd duidelijk. En moet je het dan wel doen? Jawel, je moet het wel doen. Omdat het wel een inzicht geeft in de verhoudingen tussen die fracties. Je ziet dat uh, mensen geërgerd zijn. Je ziet dat uh, Pechtold en Samsom en, en, en Zijlstra uh, uh, en Wilders en Roem... dat die fractievoorzitters allemaal hun eigen uh, uh, gelijk proberen uh, door te zetten. Dat ze geërgerd zijn over de positie van de ander. Hoe vaak ik ook niet heb gehoord van... nu wil ik het eerlijke verhaal... en uh, nu is het ja. tijd om het eens echt eerlijk te zeggen... Um, en waarom is, die, waarom is die hitte er nou zo? Ja, omdat er natuurlijk veel te verdienen valt voor al die fracties. Ja, die hitte was er vooral, vond ik, bij, bij Samsung ook even op een moment. Hij heeft zich de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk prachtig beheerst. Hè, als je het vergelijkt mm -hmm. met de jaren daarvoor, was hij, kon hij lekker fel zijn. En gisteren zag je dat weer een beetje terug, vond ik. Ja, dat klopt. Nou ja, goed, er staat ook veel op spel voor het kabinet. Ze hebben het ook niet makkelijk. We zitten in een crisis. Het gaat nog allemaal niet erg eenvoudig. Het kabinet vindt toch dat het tekort voorrang verdient... om dat uh, uh, op te lossen. Nou, dan heb je weinig populaire maatregelen. En dan krijg je ja, zo'n zo bak ellende van de oppositie over je. Ja, dan is het wel logisch dat je daar af en toe... ook wel een beetje kwaad op reageert. In dit geval ging het met name over het verwijt van Roemer... als ik me niet vergis dat de PvdA mensen met uh, kinderen uh, en weinig ingevuld komen, gewoon in de steek laat. Nou, dat is feitelijk niet waar, want daar is uh, iets van 100 miljoen nou juist extra voor uitgetrokken. Dus, dus dat was niet het eerlijke verhaal? Dat was niet het eerlijke verhaal. Uh, ja, nogmaals, uh, uh, wil je heel rustig dat die standpunten allemaal horen, dan moet je niet bij een discussie zijn. Dat is nooit bij een discussie zo. Wil je begrijpen waar de intensiteit zit, waar, de, waar de, ook de persoonlijke uh, uh, uh, uh, tegenstellingen zitten, dan is zo'n debat uh, buitengewoon zinvol en uh, uh, behulpzaam. En, en kan jij ons daar ook bij helpen? Wat heb jij uh, gevoeld? Want Samson die riep dat hij graag wil samenwerken. Dat roept hij al ja. anderhalf jaar. Zag of hoorde jij aanknopingspunten om samen te werken met een partij? Zag je iets ontstaan? Je ziet, je ziet in deze fase dat vooral de oppositie zegt wat er allemaal niet deugt. Uh, je ziet uh, uh, de, de coalitie Zijlstra en Samson die uh, uh, roepen de deur staat open. Dat moeten ze ook roepen want ze hebben natuurlijk de oppositie nodig. Omdat het kabinet in de Eerste Kamer zoals bekend geen meer heeft dus ze moeten zaken zien te doen met ofwel CDA... Ofwel de SP, ofwel een combinatie met D66. Dus ze moeten de deuren openzetten. Ja, tot nu toe is dat, zeker voor de zomer, is dat allemaal niet goed gelopen. Daar, daar zijn de humeuren nog wat, uh, wat verstoord door. Ze springen niet over hun eigen schaduw heen, nee, om het maar in hun eigen taal te nee, zeggen. Nee, maar in alle eerlijkheid, dat kan je ook van zo'n debat niet verwachten. Want als er al onderhandeld wordt, dan gebeurt het achter de schermen. Dan gaan ze heus niet nu al hun troef op tafel leggen. Nu zijn de posities nog eens helder gemaskeerd. Ik denk dat dat volgende week met. Uh, het grote politieke debat in de Tweede Kamer, de algemene beschouwingen. Dat dat nog een keer zal gebeuren. En dat dan daarna, achter de schermen, eh, er geprobeerd zal worden er toch uit te komen. Want ja, één conclusie was toch wel duidelijk. De meerderheid van de Kamer en ook de, de, de oppositiefracties die ertoe doen, die willen geen verkiezingen. Dus hoe dan ook, links of rechts, of moeten ze eruit komen? Ferry, ja, dat klopt. Dankjewel. Algemene dankjewel. beschouwingen, volgende debat. En dan spreken wij elkaar volgende week weer of twee weken daarna. Very Dankjewel. Dag. After all nu Michael Bublé, een single van uh, deze maand september 2013 Way when we was in the silent city lights Thinking of you Wondering will I lose my mind In the sleepless, empty night, dreaming of you, and in those dreams are still mine. Radio en journaal mediaoverdicht. Freddy Fantijn. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Madrid. Ze gaan op bezoek bij de Spaanse koning. Los reyes de Holanda han llegado a la base aérea de Torrejón... ...en un avión pilotado por el propio rey. Después han saludado a don Felipe y a doña Leticia... ...de una manera muy afectuosa. Es muestra de la buena amistad que les une desde hace años. Ja, op het vliegveld werden ze met uh, veel vriendschappelijke gevoelens... door prins Felipe en prinses Letitia met een omhelzing ontvangen. Dat zei de Spaanse zender Antena 3. De Telegraaf schrijft op de site dat prins, nee, koning Willem-Alexander... zelf naar Spanje is gevlogen. Hij vloog de Fokker 70 naar Madrid en voerde ook de landing uit. Kennelijk vinden ze dat geen vanzelfsprekendheid. De politie is in een onderzoek naar een van, de oorlogsmisd een van oorlogsmisdaden... verdachte Afghaanse vluchteling... gestuurd op dodenlijsten uit Afghanistan uit de jaren 70... Met de namen van 5000 mensen die destijds door het communistische regime zijn geëxecuteerd. We hoorden daar iemand over in deze uitzending. Thijs Berger van het Landelijk Parket legt uit wat het OM met die lijsten doet. En achter die uh, nou bijna 5000 uh, uh, personen die op die dodenlijsten staan. staan natuurlijk nog talloze nabestaanden erachter verscholen. En wij zijn niet bij macht om die mensen allemaal persoonlijk te informeren. We hebben de getuigen die we zelf gesproken hebben persoonlijk geïnformeerd. Maar al die andere personen, al die andere nabestaanden... kunnen wij niet persoonlijk uh, benaderen. En dat is de reden waarom we het op internet hebben gepubliceerd. Ja, nabestaanden kunnen dus die lijsten raadplegen op om.nl... als ze op zoek zijn naar verdwenen, familie of vrienden. NRC schrijft ook over de lijsten op de voorpagina. In Zeeland vinden ze het ongepast dat het afscheidsfeest... voor prinses Beatrix op 1 februari wordt gehouden... Is dit nou niet een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat juist op zo'n dag, dat ja toch al bij acht, 1850 ruim mensen om het leven zijn gekomen met de watersnood en de ramp, dat er toch bij die dag hele andere mensen gedachten zijn over die dag. En dat het eigenlijk geen feestdag behoort te zijn. Kijk, je gaat ook op 4 mei ga je ook dit nu organiseren. Al is dus oud-directeur Jaap Schoof van het Watersnoodmuseum in Ouwekerk. Dit fragment komt van Omroep Zeeland. De herdenkingen aan de ramp zijn in de ochtend. Volgens Schoof kan je ook dan niet smiddags feest gaan vieren. En men heeft geen gelukkige hand van kiezen in Den Haag... want de vorige datum voor het afscheidsfeestje van koningin Beatrix... was ook al omstreden. Dat was op de belangrijkste vastendag volgens de Joodse kalender... Yom Kippur, dit jaar op 14 september. Toen ging het feest niet door omdat kort daarvoor Prins Frizo overleed. Ongeveer drie weken geleden kwam naar buiten... dat vier duels in het betaald voetbal in Nederland gefixt zouden zijn. Dat wil zeggen dat spelers of scheidsrechters zijn omgekocht... om een van tevoren bepaalde uitslag te krijgen. Het Weekblad Voetbal International weet nu welke wedstrijden dat zijn. Het gaat om wedstrijden in de eerste divisie in 2009. VI noemt BV Vindan Helmond Helmondsport. Fortuna Sittard, SC Cambuur. FC Volendam Excelsior en de graafschap Telstar. De laatste twee wedstrijden zijn bij een rechtszaak in Duitsland genoemd... en de andere twee kwamen aan het licht na het afluisteren van een telefoon. De gegevens zijn bekend bij de KNVB. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van zes uur. En na zessen hopelijk contact met Ronald de Boer over de wedstrijd Ajax-Barcelona. Leden van de Staten-Generaal. Het is gedaan, het is gezegd. Oeh! Hoe zien ze eruit? Heel mooi. De inhoud was natuurlijk verschrikkelijk. Laten we naar de inhoud uh, proberen te gaan. Dat de klassieke verzorgingstaat langzaam maar zeker verandert. Van een verzorgingstaat naar veel meer een participatiesamenleving. De participatiesamenleving. Participatiesamenleving. Oh, dat een moeilijk woord. Ja, mooi ja. In gewone mensentaal. Dat je het zelf moet doen. Mensen moeten meer op eigen benen gaan staan. Zo blijven Nederlanders samenbouwen aan een sterk land van zelfbewuste mensen. Radio 1. Leven de koning. Het nieuws van alle kanten. Hoera! Hoera! Hoera! Hoera. Als ondernemer bent u steeds afhankelijker van techniek.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 Basta. Het is tijd voor een ommezwaai. Het beleid van dit kabinet brengt ons van kwaad tot erger... en is desastreus voor ons land. Weg met het cynisme. Weg met de afbraak. Wij willen bouwen aan vooruitgang, hoop en vertrouwen. Kom, zaterdag, naar het Beursplein in Amsterdam. We zien elkaar daar om één uur. Tot dan. Emiel Roemer. Hof Horneman Bankiers heeft al zeven volstrekt unieke beleggingsfondsen. Daar komt binnenkort een nieuw fonds bij... Een fonds dat belegt in de nieuwe groeimotor van China. Mis de boot niet. Uw vermogen is het waard. Ga naar hofhorneman.nl Aankomend weekend weer veel nationaal en internationaal topvoetbal op Fox Sports. Met de topper PSV Ajax en de derbies Manchester City, Manchester United en AS Roma Lazio.